In het detentiecentrum op Schiphol zijn 19 asielzoekers... al ongeveer vijf dagen in hongerstaking. Volgens het ministerie van Justitie wordt hun gezondheid... nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens Dagblad Trouw vinden de asielzoekers... dat ze als criminelen worden behandeld in het detentiecentrum. Wie zich op Schiphol meldt met een asielverzoek... wordt standaard vastgezet en moet zijn procedure in detentie afwachten. VN-topman Ban Ki-moon is zeer bezorgd... over de berichten over Israëlische aanvallen op Syrië... Israël zou gisteren onder meer een militair centrum in Damaskus hebben bestookt. Bij de raketaanvallen zijn volgens Syrië veel doden gevallen. Ban Ki-moon zegt dat hij de berichten over de aanvallen niet kan bevestigen, maar maakt zich wel grote zorgen. Hij roept alle partijen op tot terughoudendheid om verdere escalatie te voorkomen. De Syrische regering had de VN om een reactie gevraagd. Volgens Syrië riskeert Israël met deze aanval een regionale oorlog. Het weer, het is droog, minimaal rond 7 graden. Het wordt daarna opnieuw een zonnige dag met wat stapelwolken. Het wordt 15 graden op de Wadden en 20 tot 24 graden in het binnenland. Ook dinsdag warm en zonnig, daarna koeler en meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, en dan moet ik weer... Eh, hoorspel op herhaling. We zijn toe aan het laatste deel van Michael Strookhoff. Ik zei het net al. Courier van de Tsar, In 1973 door de tros uitgezonden. Eh, naar het gelijknamige boek van uh, Jules Verne uit 1874. Uh, Michael Strogoff, een dertigjarige jarige militair, stoere vent, opgegroeid onder barre omstandigheden in Siberië. En de tsaar vraagt hem een boodschap naar diens broer te brengen, de grootvorst van de. En die woont in het verafgelegen Irkutsk. He, want Rusland wordt in het oosten onder de voet gelopen door de Tartaren. En die worden geholpen door een overgelopen ex-officier van het tsaristische leger, Ivan Agorov. Nou ja, omdat er verraad in het spel zal zijn, moet de grootvorst gewaarschuwd worden. En Strogoff krijgt een brief mee, een instructie zich aan, het, aan niemand maar dan echt ook aan niemand bekend te maken en oeh wat een reis wat oh hij is blind geworden en, maar goed luister verder naar het laatste deel Strogo. Mikhail Strogo. Mikhail Strogo. Mikhail Strogo. Mikhail Strogo. Mikhail Strogo. Mikhail Strogo. de courier van de tsaar. <truimus> <truimus> <Michael Stroga. truimus>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 Dat is Ivan Agarov. De koerier van uw broer ben ik. Hoe kunt u dat bewijzen? Vader Nadja. Dit is Michael Strogoff, Hoogheid. Ik heb de hele weg van Moskou naar u samen met hem afgelegd. Hey. Het is dus woordelijk de inhoud van de brief die mijn broer mee zond. De briefhoogheid die mij door Ivan Agarov ontstolen werd in Tomsk. Had u die brief dan van tevoren gelezen, Miguel Stroger? De brief was gesloten hoogheid. Ik zal niet gewaagd hebben hem te openen... maar toen Agarov dacht dat ik blind was gemaakt... hield hij de brief voor mijn ogen en zei honend... nu mag je de brief lezen die de tsaar je heeft gegeven. Kijk dan, kijk dan goed. En ga je in Koetsk vertellen wat je gelezen hebt heb ik gelezen, Hoogheid. En wist ik dat ik alles op alles moest zetten om Arado voor te zijn. Dus? U hebt uw gezichtsvermogen niet teruggekregen... maar bent nooit blind geweest? Nee, Hoogheid. Toen ik mijn moeder wanhopig naar mij toe zag kruipen... schoten mijn ogen vol tranen. Ik huilde zoals ik niet gehuild heb sinds ik een kind was. Dat is mijn redding geweest. De tranen vormden een beschermende laag... Voor mijn netvlies en toen de beul het gloeiende zwaard er langstreek. Alleen mijn oogleden zijn verschroeid. Michael? Ja. Zelfs Nadja heb ik het niet verteld dat ik kon zien Alleen mijn moeder weet het. Vlak voor we gevlucht zijn uit het Tatarenkamp heb ik het daarin gefluisterd. Ik begreep dat met een blinde vrij zou laten en ik wilde voorkomen dat Nadja ons door een woord of een gebaar verraden zou. U hebt dat huis onmogelijker verbracht... En mij daarmee het leven geret. Major Strogoff. Kapitein Hoogheid. Nee, ik heb Agarov, steeds kapitein Strogoff, genoemd. Ik wil u anders aanspreken. En ik verleen u dus de rang van Major. Mijn broer de Tsar zal u ongetwijfeld nog op andere wijze belonen. Maar nu ter zake. U bent net op tijd gekomen. Over een klein uur zal het donker zijn en dan verwachten we een aanval van de Tataren. Commandant Fjodorov. Hoogheid. Laat een deel van uw korp zich onmiddellijk verplaatsen naar het oosten. En zoekt u contact met generaal Brandtsov. Zeg hem namens mij hetzelfde te doen met de bezetting aan de Zuidflank. Tot uw aardigheid. Hopelijk vindt u vanavond nog voldoende gelegenheid om het met uw dochter te onderhouden. Commandant Fjodorov, hoogheid. Jazeker. Uw vader is een heel verdienstelijk en dapper man. Maar hij is toch een banneling, hoogheid? In Irkoets zijn geen bannelingen meer. U bent de dochter van een vrije burger. De aanval is afgeslagen, ja. voor Hoogheid. Voornamelijk dankzij de inzet van Vasily Fyodorovs keurkorps. Prachtig. Dan hadden ze dus inderdaad op de Bolshoja-poort gemunt. De andere aanvallen waren alleen bedoeld om ons naar buiten te lokken. Toen ze merkten dat dit niet lukte, werden ze onzeker. Ze zullen begrepen hebben dat er iets aan de hand was met Agarov. Ik heb aan enkele gevangenen laten vertellen dat Agarov dood is. En ze daarna weer vrijgelaten. Het Uitstekend. Dat nieuws zal het moreel van de Tataren niet ten goede komen. Want Agarov was de ziel van de opstand. Zonder hem begint de emir niet veel. Onze verliezen? Gering, Hoogheid. De Tataren hebben een groot aantal doden moeten achterlaten. Merkwaardig genoeg was daar ook een vrouw bij. Een zigeunerin die probeerde over de wallen te klimmen. Misschien een handlangster van Agarov. En u, heer hoofd der kooplieden. Brengt u ook goed nieuws? Hoogheid, de branden zijn geblust. De vloeibare nafta in de rivier was snel uitgebrand. Alleen de huizen langs de oever zijn verloren gegaan. We hebben uitbreiding van de branden kunnen voorkomen. U hebt met uw mannen opnieuw voortreffelijk werk verricht. Wat denkt u, generaal Warantzop? Zouden ze ons nu even rust gunnen? Ik ben er haast zeker van hoogheid. Al zal onze waakzaamheid natuurlijk niet mogen verminderen. Het kan geen twee dagen meer duren voor de Russische troepen hier zijn. En die tijd zullen de Tartaren zeker nodig hebben om een nieuwe aanval voor te bereiden. En zich te herstellen van de schok van Agarovs dood niet jou naar Irkutsk gebracht, Michael... ...maar jij mij. Naar vader. Ik kan mijn ogen nog steeds dat niet geloven, Nadja. Ik was er al bijna zeker van dat je niet meer leefde. Het heeft verschillende keren ook maar heel weinig gescheeld... ...of we waren allebei dood geweest, vader. Ik dacht vaak dat ik in elkaar zou zakken. Ja, ik zag dat, Nadja. Dan brak mijn hart. Maar ik, ik moest in de eerste plaats aan mijn opdracht denken... Kun je me vergeven? Michael. Maar misschien heb je in Riga wel iemand achtergelaten die je hoopt terug te zien. Niemand, Michael. Je hart is dus nog vrij. Alleen vader heeft er een vaste plaats in. Geloof je niet, Nadja? Dat God ons bij elkaar heeft gebracht en ons... Al die beproevingen te boven is laten komen. met. met de bedoeling dat we. Ja, Michael. Dat geloof ik zeker. Zou je dan. mijn vrouw willen worden, Nadja? Ja, Michael. Ik wil niets liever. Dan hoop ik. dat we ons huwelijk kunnen laten inzegenen. in een vrij Irkoetsk. Michael. Mijn zoon, ik ben werkelijk vervuld van trots en blijdschap. <lacht> dat is dan wederkerig. Want tenslotte bent u medicus en geen krijgsman. Inderdaad, ik ben en blijf voor alles medicus. En als zodanig zal ik je morgen eens grondig onderzoeken. Er moet aan die verschroeide oogleden iets te doen zijn. Is het geen wonder, vader, dat zijn tranen zijn ogen voldoende hebben beschermd? Een minder groot wonder, lieveling, nadat de tataren hem de ogen niet hebben uitgestoken. Medisch is het zeker verklaarbaar dat alleen de vochtlaag verdampte... en het netvlies onaangetast bleef. Heb je nooit het verhaal gehoord van die werkman in een gieterij die eerst zijn hand in een water stak... en daarna in een straal gesmolten ijzer hield... zonder enig letsel te bekomen? Dat is werkelijk gebeurd in Petersburg. Kom dus morgen maar eens bij de dokter, Michael... en gulle je je nu eindelijk eens rust. Ze geloven maar voor mij. Ze vluchten. Ze krijgen bijna de kans niet om te ontkomen. Wat maar Kunt u mij ook vertellen uh, of hier een monsieur Michel Strogoff in de stad is? Die is er uh, inderdaad. Ah, hij heeft u dus toch gehaald. Wat uh, wilt u van hem? Uh, wij zijn vrienden, uh, journalisten. Huh? Wij uh, hebben een hele eind bij hem meegereisd hier naartoe. Hoe bent u in de stad gekomen? Met de eerste Russische troepen, beste man. Ja, u kunt ons vertrouwen. We zijn gentlemen, oh, ja, uh... oh. Komt u dan maar mee? Ah, daar staat hij. Met zijn zuster. Met zijn aanstaande vrouw, vaderje. Nee, maar Nadja, kijk eens wie daar aan... Hey, hey, hé. Hey. Hij ziet, ziet ons. Hm? Hij heeft onze stem niet eens gehoord. Ja, ik zie u. Mijn ogen zijn net zo scherp als de uur, oh. monsieur Vanivet. En hoe dat mogelijk is, vertel ik u wel eens op een rustig ogenblik. Oh, quel plezier. Wat een genoegen u terug te zien. Hoe is het met die arme mensen op het vlot gegaan? Ah, ze zijn veilig aan de wal gekomen, net als wij. Dat wil zeggen, op de linkeroever, hè? Die konden we over de ijzersperk nog net halen... voor de vlam ons bereikte. Gelukkig maar. Ik heb me zorgen gemaakt over de vluchtelingen. Ah, natuurlijk was het wel zaak uit de handen van de Tartar te blijven. Hè? Maar dat is ons mooi gelukt. En toen kwamen de Russen en was al een leed geleden. En als mijn ogen me niet bedrogen hebben, en dat doen ze dan zelden... bent u op een nog drijvende schot gesprongen. Zo hebt u dus de stad gehaald, hè? Ont een halve westna. naar. De rest hebben we gezwommen. Maar nu moet u mij excuseren, ik heb veel te doen. Ah, ah, wij ook, wij ook. Wij moeten het hele verslag van de strijd om de stad nog schrijven. En daar zullen we zeker aan toevoegen dat gloeiend staal niet voldoende is... om de oogzenuw te vernietigen. Dat zal onze lezers interesseren. Oh, voor het geval uw landgenoten nog eens Tataarse methode zouden willen toepassen. Batschaa! <laughs> Wij zien elkaar nog wel. na te doen, meneer Blond. Hè? Als ik een nichtje uit zoals u. <laughs> Mijn nichtje in Parijs is boven huwbare leeftijd. Is <laughs> het beter? Anders moet ik nog eens in de verleiding komen... een vrijgezelle staat op te geven. <laughs> stil, stil, stil. Zo neemt gij deze vrouw, Nadja Fjodorovar... tot uw echtgenote... Ja, ik wil. En zo neemt gij deze man, Michael Stroog, af dat u echt gedood? Ja, ik wil. U hebt mij laten roepen, Hoogheid. Ja, Majoor Strogoff. De tataren zijn nu definitief verslagen... en maar een klein deel ziet zijn huidsteden terug. De weg van Jakutsk over de Ural is weer vrij. Ik zou zo gauw mogelijk naar mijn broer willen bezoeken. En ik neem aan dat u en uw vrouw er ook naar verlangen... om naar Moskou terug te keren. Wat is uw schoonvader van plan? Hij zou hier niet willen blijven, Hoogheid. Er zijn voor hem aan Siberië te pijnlijke herinneringen... verbonden uit de tijd toen hij banning was... Hij zou zich als medekeer in Petersburg willen vestigen. Dan zal ik voorbereidingen laten treffen dat wij met spoed gezamenlijk de reis aanvaarden. Wij kunnen nu per slede reizen. Dat zal heel wat vlugger gaan dan uw tocht hierheen. Ik zal een kleine escorte meenemen voor de veiligheid. Hebt u hier nog iets af te handelen? Niets, hoogheid. Het belangrijkste is gebeurd. In de kerk, bedoel ik. Rekent u dan op overmorgenochtend. Ik heb nog één verzoek, hoogheid. Bij voorbaat toegestaan. Ik ben u zoveel verschuldigd. Het zal u enig oponthoud kosten. Maar we zouden onderweg graag het geïmproviseerde graf verzorgen van een man. die een grote vriend voor ons is geweest. en door de Tatarenvreed gedood werd. Ja, verder zou ik natuurlijk graag zien hoe mijn moeder in Omsk het maakt. maar dat zal geen extra tijd kosten. Want daar zult u waarschijnlijk willen overnachten. Al kostte het wel extra tijd. Ik begrijp uw wensen en houd er natuurlijk rekening mee. Is het warm genoeg, Nadja? Oh ja, Michele. Er is niets meer wat aan mijn geluk ontbreekt. Benaderen dit Winka? Ja. De plek waar Nikolai begraven ligt. Vandaag hadden we nog twaalf dagen te lopen naar het Baikalmie. Wat al negen dagen lopen achter de rug. Niet meer aan denken. De kracht is ons gegeven om het te volbrengen, Nadja. Dan mogen we ons gelukkig nu ook niet meer laten verstoren. Nee, Michele. Het is nu goed. Hoe gaat het met je ogen? Trekt het nog? Oh, nee, veel minder. Dankzij de smeersels van je vader. Zo is het wel goed, mannen. Zet nu het kruis erop. zonder jou waren we nooit de geniezee overgekomen. Als jij je leven niet voor mij had ingezet, stond ik nou niet hier. je gaf. Dank, Nikkelaai. Dank voor alles. Jullie kunnen nu wel gaan, mannen. We komen direct. in Siberië zijn, was de grootvost vermoord. Zo zie je dat je... Ja, één mens bereiken kan... de hulpvaardigheid die Nicolai zo vanzelfsprekend vond. Verlies dat wel eens uit het oog. Daar moet je niet om huilen... we voor hem bidden, Nadja. Ja, Michele. Dat hij in vrede rusten mag. Nog steeds geen last van de kou, Nadja? Nee, Michele. Ik probeerde wat te slapen, maar het wil niet zo best lukken. Het vriest zeker 30 graden. Dan zitten we beschut. Die vaartwind is niet mis. We vliegen over het ijs, Michele. Ook over de NIC zijn we gevlogen. Mm -hmm. het gaat geloof ik nog harder dan de trein van Moskou naar Nizinov-Gorod. Waarin In elkaar leerden kennen. Waarom zou de Grootvorst vannacht eigenlijk doorrijden? Nog waarschijnlijk om de tijd in te halen die we morgen in Omsk gaan verliezen. Bij je moeder. Hoe zou het met de lieve moeder Marfa zijn? Dat weten we gauw genoeg. Michael. Ja, Nadja. Wolken. Het zou me niks verbazen als we lasten zijn Dat is best mogelijk, maar daar hoef je nu niet bang voor te zijn. We hebben ze al daar te doen. Niet schrikken, moeder. Goed volk. Michael, Natja, jullie leven. Of ik wist het wel, dat ik jullie terug zou zien. Lieve moeder Marfa, u bent nu werkelijk mijn moeder. Dus jullie zijn... Man en vrouw, ja, moeder. Hoe is het met u? Nou, ik ben daar, jongen, dat weet je wel. Blijven jullie hier? Tot morgenochtend. We zijn op doorreis met de Grootvorst. En wij nemen u mee naar Moskou. Naar Moskou? Nee, daar is geen sprake van. Maar mij gaat daar een feest aanrichten, heb ik van de Grootvorst gehoord. Speciaal ter ere van mij. Ik wil dat u daarbij bent. En bij ons blijft. Dan kan ik voor u zorgen. Nee, kinderen. Ik heb mijn hele leven in Omsk gewoond... en alle bomen moet je niet verplanten. Bovendien. Wie zegt jouw eigenlijk brutaal ding... dat er voor mij gezorgd moet worden? Red ik me soms niet alleen, goed? Maar ik wil ook graag gezelschap hebben... als Michel voor de Tsar een reizen maakt. Dan zoek je maar vriendinnen van je eigen leeftijd. Die heb ik hier ook. Soort bij soort, mijn kind... Jullie komen af en toe maar eens naar me kijken. Dat feest in Moskou gaat ook zonder mij wel door. Moeder, maar Nee, Natja, niet meer over praten. We hebben elkaar nog genoeg te vertellen, maar dat doen we straks. Eerst gaan we eten. Ik heb een pot Bosch op het vuur staan. En zoals moeder Bosch maakt, kan niemand het. <laughs> ja, dat zeggen alle zonen van die moeders. Als het tenminste goede zonen zijn. Maar trek je er niets van aan, oh Natja. Wacht maar tot je zelf een zoon hebt. Ah, mijn jonge vriend luidte naar het middenjasje. Dat u mij herkent, was, Grigori. Wel zeker. In juli, toen deze zaal van het nieuwe paleis werd ingewijd... hadden we immers een gesprek dat feitelijk direct verband hield met het feest van vandaag. Ik moest u er toen nog toe aanzetten... u eens wat meer met onze lieve jonge meisjes te bemoeien. Maar dat hoeft nou niet meer, zie ik. Niet waar, Anna? Nee, hoogheid. We zijn intussen verloofd. Dat doet me veel genoegen. Mogen we even bij u komen zitten? Natuurlijk. Wou u het gesprek van toen soms voortzetten? Meer afronden, groot was Grigori. Hm. Tijdens het feest in juli bereikte ons de eerste geruchten over de inval van de Tataren. U maakte zich daar toen ernstig ongerust over? Oh, no, no, no. Nu zijn de Tataren verslagen en Siberië is weer vrij. Ik heb me nooit ongerust gemaakt over de inval zelf, maar over alle moeilijkheden voor de bevolking en voor onze handel. Aan onze overwinning heb ik nooit getwijfeld. U was er zeker van dat de Tataren verslagen zouden worden? <laughs> Men heeft al zo vaak geprobeerd, mijn lieve Anna. Siberië Of heel Rusland onder de voeten lopen. Maar dat is nog nooit gelukt. En dat zal ook nooit lukken. Onze vadertje, Tsar, heeft een machtige vorstelijke bondgenoot. Bondgenoot? Koning Winter. Dat heeft Napoleon in het westen ondervonden. En dat hebben de Caucasische hoorden nou weer in het oosten gemerkt. Een streng invallende vorst heeft onze troepen bij Erkutsk alle hulp geboden. Maar die vorst zou toch te laat gekomen zijn als Michael Strogoff niet er, uh, juist op tijd zou zijn geweest. Bij de mens en de natuur inleg samenwerken, jonge vriend, krijgt men altijd de beste resultaten. En Strogoff is een bijzonder mens. Zeer bijzonder. Zoals een volk er altijd maar enkele heeft. En waar men niet zuinig genoeg op kan zijn. Hm. Daarom verdient hij de eer die hem vanavond ten deze zal vallen, volkomen. Hij krijgt een belangrijke onderscheiding, nietwaar? Dit saaier zal het hem straks zelf overhandigen. Voor de rest heeft dit atase avontuur mij versterkt in mijn filosofie... dat het met geweld bitter weinig te bereiken valt. En ik vrees dat het nog vele generaties duren zal voor de mensheid dit beseft. <lacht> Dan word ik toch weer ernstig. Dat schijnt altijd zo moeten, te moeten zijn. Als ik met u praat, gaat u toch dansen? De ernst komt in uw leven altijd nog te vroeg. Ja, moet u hier nu ook nog notities maken, monsieur? He? Hebt u de vingers nog niet stuk geschreven? Dat scheelt inderdaad niet veel, maar... Ja, mijn, mijn, mijn nicht vroeg te benstal of ik... Uh... Vind ik er niet een beetje rustiger aan kon doen? Nee. Ik werd te hè, wat het uh, zenden van kopij betreft, bedoel ik dan. De Daily Telegraph heeft altijd ruimte voor me. <laughs> maar dat is dan ook een Engelse krant. Ja, ja, ja, ja. In elk geval kunt u naar dit zo emotionele Siberische avonturen de oren wel een beetje rust gunnen. Hoe dacht u dat? Ja. Uh. <laughs> dan kent u de wereld toch slecht. Hmm? Er zijn moeilijkheden tussen landen en Peking. Maar nou. wel en ik wou u voorstellen met spoed naar China te vertrekken. Ja, maar uit die buurt komen we net vandaan, monsieur. Nou, dan reizen we nu voor de afwisseling langs een andere route. En we hoeven gelukkig niet op het gebied. Gaat u mee? Zal maar moeten, hè. Wat kun je als oorlogscorrespondent correspondent anders doen. Ik hoop wel dat dit het enige is wat uw oren hebben opgevangen. Het andere is voor ons niet van belang. Maar wel voor onze vriend. Strokov is tot kolonel bevorderd. De jongste kolonel van het Russische leger. Oh, dan wacht hem dus een nerveuze toekomst. Uh, die heeft je ook wel verdiend. Hè? Zijn majesteit, de tsaar aller Russen: <lacht> Kolonel Michael Strogoff en zijn echtgenoten. Komt u naar de kolonel Strogoff en mevrouw. Neemt u plaats. Toen Napoleon verslagen was en Europa, dat hem eendrachtig had bestreden, opgelucht en weer vrij kon ademen, leefden wij alle in de hoop dat er een tijd zou aanbreken waarin wij ongestoord onze aandacht zouden kunnen concentreren op handel, wetenschap en kunsten. Maar helaas, de wereld bleek weinig wijzer geworden Wanneer we over onze grenzen kijken, dan zien wij hoe minderheden hun wil aan meerderheden pogen op te leggen, desnoods met geweld Dan zien we weer geschillen groeien, waarbij de wapens naar alle waarschijnlijkheid weer betrokken zullen raken De jongste berichten uit Londen en Peking zijn in dit opzicht weinig hoopvol ook wij hebben zojuist weer moeten afrekenen met de altijd smeulende onrust in het zuidoosten van ons rijk, waar krijgszuchtige horden al zo menig poging hebben gewaagd ons te schaden en te vernederen. Onze legers onder generaal Kiselev kwamen ditmaal nog maar juist op tijd om met deze horde af te rekenen. Hij zou echter te laat gekomen zijn om Erkutsk voor vernietiging te behoeden en het leven van onze dierbare broer veilig te stellen wanneer niet één onze onderdanen, tezamen met degene die nu zijn vrouw is, een bijna bovenmenselijke taak had verricht. Om hem daarvoor te eren en onze vreugde over het mede dankzij hem bereikt resultaat te vieren, nodigen wij u uit hier aanwezig te zijn. Kolonel Strogoff, toen wij u uitzonden naar Irkutsk, Menen wij er zelf aan te moeten twijfelen of u erin zou het slagen uw opdracht uit te voeren? U zou daarin ook zeker niet geslaagd zijn zonder de drie eigenschappen, die naar wij met droefheid moeten vaststellen, ook in ons heilig Rusland te weinig samengaan. Maar waarvan u blijk hebt gegeven ze in de hoogst denkbare mate te bezitten. Te velen schenken meer aandacht aan hun rechten dan aan hun plichten. Voor u stond de plicht, ook al was uw leven ermee gemoeid, voorop. Te velen vinden in grote moeilijkheden een verontschuldiging hun taak op te geven. Uw doorzettingsvermogen liet zich door geen enkel obstakel remmen. En in de derde plaats was er uw verantwoordelijkheidsgevoel dat uw doel deed bereiken. Kolonel Michael Strogov. Wij verlenen nu als een onze blijken van waardering de Georgische Orden. Nadja Strogova, het spijt ons dat uw vader rechtstreeks naar Petersburg is vertrokken. Wij zullen hem ook daar eren voor zijn moedig gedrag. U willen wij onze bewondering tonen met deze handkus. Ik ben ervan overtuigd, Michael Strogoff, dat het relaas van uw zo moeilijke en avontuurlijke reis geboekstaafd zal worden. En dat daardoor deze reis, tot in lengte vandaag in de herinnering zal voortleven. Michael Strogoff, de koerier van de Tsaar, door Jules Verne. Bewerking Rob Gerard. Rolverdeling Michael Strogoff, Koen Flink. Nadja Fjodorova, Corrie van der Linde. Marfa Strogova, Tine Medema. Tsar Alexander I, John Soer. Azidjo Lieve, Jan Burkes. Harry Blount, Herbert Joeks. De grootvorst Erik van Inge. Vasilij Fjodorov. Jan Apon. Anna Klimentjewa, Paula Majur, Grootvoors Grigori, Tom van Beek. Luitenant Nadalashin, Jos Lubsen, Generaal Vorantzow, Paul van der Lek. Hoofd van de Kooplieden, Billy Rausch. Hoofdmarschalk, Kees Peibers. Hey, hey. Deze realisatie Fred de Bier. Assistentie: Leo Jansen. Regie: Harry Bronk. Nou, was mooi toch? Ja, volgende week Socrates. Hè, te beginnen op vrijdagnacht, eh, vrijdag op zaterdag, bij eh, VPRO'swoord.nl, deel 1. Wordt erg mooi, zeker luisteren. Goed, wie heeft er nou wel eens een promotie bij gewoond? Dat is best leuk. Mijn oude schoolvriendin Paulien die promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nou Met alles erop en eraan. Hè. Helemaal volgens de traditie. Dus eerst het lekenpraatje vooraf. Hè, om de verzamelde familie en vrienden in vogelvlucht ja, de essentie van het proefschrift uit te leggen. De pedel in zijn lange zwarte gewaad met zijn belletje stok die alles coördineert. De hoogleraren in Toga en de paranimfen naast de promovendus. Het verdedigen van het geschrevene tegenover de hoogleraren... die ook kritisch vragen stellen. Nou, het is een hele belevenis. En zo ging het ook allemaal twee weken geleden... Uh, in uh, het kattenkabinet aan de Amsterdamse Herengracht. Al waar de heer Paul Arnoldussen aan de faculteit der Miauwende Dieren... koemlaude promoveerde met zijn proefschrift... In verdrukking en verzet 1940, 1945. En de promotor was professor Dr. Hans Renders, hoogleraar in de biografische wetenschap. Professor Dr. Maarten van Rossem was erbij en bioloog Midas Dekkers. De aanleiding van dit werk is dat ik toevallig op een bericht stuitte. dat het kattenbrood in de oorlog gedistribueerd werd. Dan wist ik wel van voedseldistributie natuurlijk, maar ik wist A niet dat het gedistribueerd was. En B, vooral die volgende alinea, verbaasde me zeer. Het was alleen voor raspoezen. En, en dan denk je: dit is geweldig. Is de rassentheorie inmiddels. was dat ook al doorgedrongen tot de poezenpopulatie? Dat bleek iets genuanceerder te liggen. Nou, ik ging net dus die archieven en zo. Dat was eigenlijk niet veel werk. Want er is teleurstellend weinig bewaard gebleven over de poes. Wij weten eigenlijk. hebben eigenlijk helemaal geen harde feiten. We kennen het aantal slachtoffers niet. We weten niet met hoeveel. Poesum in de oorlog inging en met hoeveel die werd geëindigd. Ik kon een schatting maken, maar dat is een hele slechte van ongeveer 300.000 tot een half miljoen poesum aan het begin van de oorlog. Maar in ieder geval heb ik wel verhalen gevonden over de poes. En zo krijgt de poes in het nauw wel enige gestalt. En daar staat natuurlijk ook, ook concreet nieuws in. Hè? Zoals het verhaal van Moortje, de poes van Anne Frank. Twee weken voor de promotie kreeg ik een mail van Gerard Kroese uit Hardega Rijp. Graag zou ik naar de promotiebijeenkomst op 19 april in Amsterdam komen... maar helaas ben ik verhinderd. Wellicht kan ik de bijeenkomst extra luister bijzetten... met het volgende object uit de nalatenschap van onze brave poes Mimi... overleden op 27 februari 1944. En dan witregel en dan staat er... kattenverzetskruis eerste klas met dubbele muizenstaarten. <lacht> Dat is op zich natuurlijk een beetje merkwaardig, omdat... Nou ja, deze was in 1944 kennelijk overleden. Ik heb daar in de conclusie uitgetrokken... dat dan die onderscheiding kennelijk dan postuum zou moeten worden zijn uitgereikt. En dan vervolg meneer Kroese. weliswaar had deze onderscheiding moeten worden ingeleverd bij het kabinet van de koningin. Maar ik heb hier uit pietijd van afgezien. En zal er uiteraard voor waken dat dit onderscheidingsteken... wederrechtelijk door katachtigen wordt gedragen. Bij belangstelling zal ik een en ander graag opsturen. Het verhaal rammelt natuurlijk een beetje, want zoals wij allemaal weten... Het kattenverzetskruis werd nooit postuum uitgereikt. Maar dat zag ik over het hoofd en ik reageerde heel erg enthousiast. Had ik dit maar eerder geweten. Mimi, had zeker een alinea in mijn dissertatie verdiend. En ontzettend leuk dat u dat materiaal, of het nu speld is of een oorkonde, ter beschikking wilt stellen. En toen werd het erg stil in harde gerijpen. Begin van de wezenweek heb ik maar weer naar meneer Kroeze gemaild. Ik concludeer dus dat het helemaal niet waar is van dat kattenverzetskruis. Daarom heeft u niks meer van u laten horen. <tie> Uw mimi heeft natuurlijk gewoon gecollaboreerd. <lacht> en na de oorlog maken de achterblijvers goede sier met de verzetsverleden. <lacht> Wij maken dat in onze praktijk maar al te dikwijls mee. <lacht> ja, en toen begon het officiële gedeelte. Hè, de verdediging van de tien stellingen die Paul Arnoldus had opgezet... en de vragen van de hooggeleerde heren aan hem. Eerst maar even hondenhater Midas Dekkers. Ik zou u willen verzoeken om uh, een van uw stellingen uh, voor te lezen. Zou u oh. uh, stelling uh, 7 uh, voor willen lezen? De theorie dat de poes anders dan de hond in staat is tot kritisch zelfstandig denken, wordt niet door de feiten gestaafd. En dat durft u zonder blikken of blozen. Ja, en, uh, <lacht> <lacht> Kijk. Hè. De formulering sluit niet uit dat het wel zo is. Hè? Ik, heb, ik heb feiten ontdekt en die staven die bewering niet. Dat wil dus niet zeggen dat het per definitie niet waar is. Ja. Alleen ik zou uiteraard een zekere vooringenomenheid, is mij niet vreemd, waren het maar een paar feiten die ik had kunnen vinden waaruit dat zou blijken. Ik zou ze met veel liefde en vrijkomenheid gebracht hebben. Maar er is, er is eerlijk gezegd, is daar wat dat betreft. Uh, uh, uh, weinig, ook in de literatuur weinig terug te vinden uh, we hebben iets van verzetspoezen teruggevonden, maar eigenlijk ook wel iets meer van verzetshonden, hè? dus ik moet zeggen dat ik, uh, ik uh, ja het spijt me, ik bedoel ik, ik kan er niks aan doen <lacht> mag ik uw, uw proefschrift dan met één feit ondermijnen? <lacht> graag uh, ja, kijk dat, dat uh, honden niet zelfstandig uh, kunnen denken, daar zullen we het vandaag maar niet uh, over hebben uh, maar dat poezen zelfstandig kunnen denken, dat blijkt toch wel uit het feit dat zij uh, enige gêne kunnen vertonen. Uh, weliswaar niet uh, jegens ons, uh, de mensen. De poezen gaan gewoon op de bak waar wij bij zitten, dat is waar. Maar er is één wetenschappelijk gedocumenteerd geval, wat u ongetwijfeld kent, van een poes die weigerde op de bak te gaan als de buurhond erbij stond te kijken. <lacht> Ja, goed. En toen was het woord aan Maarten van Rossum. Ja, mij werd verzocht het een beetje breedspraak aan te pakken. <lacht> dus ik wou eigenlijk beginnen met, met jeugdherinneringen... <lacht> uh, die ik bij merkwaardig genoeg zelf niet kan herinneren... maar die mij, die mij later verteld zijn. En, en heel passend eigenlijk in verband met dit boekje... het begint in de Tweede Wereldoorlog. Ik woonde toen als baby in Wageningen... En nadat ik eerst bijna bij vergissing vermoord was door eh, Engelse jachtvliegtuigen, eh, werd Wageningen ontruimd door de Duitse bezetter. En dat betekende dat mijn ouders met mij in een kinderwagentje moesten vluchten de Gelderse Vallei in. Ik zal het verder niet in de richting van Achterberg. En ik kan u zeggen dat is echt een dieptepunt van de vaderlandse beschaving, maar je was toch blij dat je in Achterberg was in plaats van in Wageningen. En, en mijn vader fietste met dat kinderwagentje waarin ik lag, daarachter aan de fiets gebonden. Je ziet het, later heb ik het nog wel eens op televisie gezien bij, bij een afschuwelijke gebeurtenissen buitenlands En dan dacht ik altijd, dat heb ik ook meegemaakt. He, weliswaar zonder dat ik het mij herinner. Maar nu, het, het, en om aan te sluiten bij dat boekje, wie hadden wij ook bij ons? De Siamé's. En die zat niet aan het touwtje. Die zat op mijn kinderwagentje op het voeteind. En ondanks de, de, de explosies en, en de dramatische situatie... was die zo begaan met mijn kinderlot... Dat die, die hele fietstocht is die uit eigen beweging op mijn voeteneind blijven zitten. En ik wil ook graag aansluiten bij de kritiek van Midas op die stelling 7. Dat het volstrekt onterecht is dat katten niet in staat zouden zijn tot kritisch en zelfstandig. denken. deze Siamese wat op zichzelf een nerveus dier was, het zijn vaak nerveuze dieren, heeft wel gejammerd onderweg, zoals Siamese dat plegen te doen. Maar hij is niet van mijn voeten eind geweken. Wat naar mijn idee duidt op een, op een vorm van, van zowel van dapperheid, want dat werd daarnet ook in twijfel getrokken, alsof katten niet dapper zouden zijn, maar ook een teken van grote intelligentie. Want hij is niet in de loop van deze dramatische rit van het wagentje gesprongen om in de struiken te vluchten, wat een hond zou hebben gedaan. Nee, hij heeft zijn mannetje gestaan. En... Dan kom ik aan een tweede punt, want ik heb een lange poezegeschiedenis achterbij. We hebben ooit eens twee katten uit het asiel gehaald. En de een was een vrij nerveus. Ik dacht homoseksueel dier, maar dat, dat ja, daar, daar vind ik ook dat nog wat onderzoek naar zou moeten worden gedaan. Hoe dat precies zit en of ze dan met elkaar mogen trouwen en zo, dat zijn toch punten die ook in een dissertatie over katten... de moeite van het behandelen waard zijn, naar mijn gevoel. Waarom zou je die dieren discrimineren op dit punt? Dat is niet fair. Het waren twee totaal verschillende poes. De een was namelijk een enorm dikke poes. Ik zag later op CNN... Zag ik een enorm interessant programma... over de dikste poezen in de Verenigde Staten. En dat werd gewonnen door inderdaad... indrukwekkend dikke poes. Eh, ook, ook misschien toch eens iets... voor een monografietje of zo. Hoe dik kan een poes worden... Ga je alleen maar knapper weg. Maar onze Bert, want zo heette die. Onze Bert was een stuk dikker. Het wonderlijke van Bert was dat hij, dat hij geen enkele intellectuele belangstelling had. maar wel in staat was tot kritisch en zelfstandig denken. Want ondanks zijn enorme volume. hij bleek later suikerziekte te hebben, daar zal ik het dan verder niet over hebben. Eh, dus we hebben hem nog jarenlang elke dag moeten injecteren. Hoe deed je dat bij Bert? Heel simpel. Je zet een bakje eten voor zijn neus. En dan kon je er eigenlijk gewoon met een enorme naald in. Je. En hij, hij, merkte, hij merkte nergens wat van. Eh? Eh... Nee, dit is vrij lang na de oorlog. maar Want ik was toen alweer volwassen. Ja, ik heb, ik heb een paar katten overgeslagen. Vindt u dat erg of wilt u... Want ik heb wel een herinnering ook aan al onze katten van de jaren 40, 50, 60. Eh, er waren de raarste dieren bij. Hè? Er was er een die altijd achter de verkade albums zat. <lacht> en we hebben nooit begrepen waarom. Dat is volkomen duister. Ik zwijg nog van het feit dat we ooit een hond te logeren hadden die de, die de kinderbijbel heeft opgegeven. <lacht> En die studie heeft aangetoond, wetenschappelijke studie heeft aangetoond... dat lachen aan de lijm waarmee de, de kinderbijbel in de rug was gelijmd. Dat was dierenlijm. En ja, en het was het Dalmatiner, dat zijn enorm domme honden. Die zijn, die zijn nog dommer dan de gemiddelde hond. Echt, dit was een beest, nou ja, eh, dommer dan al zijn stippels bij elkaar, zal ik maar zeggen. Hij raakte ook voortdurend zoek. En hij heette merkwaardig nog Tiberius omdat hij van een tante van mij was die al haar Dalmatines eh, de namen van Romeinse keizers had gegeven. Ja, ik heb heel vreemde familieleden, maar we zouden het niet over honden hebben, maar over katten. En eh, dat was dus Bert. Ondanks zijn enorme gewicht was het een fenomenale jager. Dus als je even de, de achterdeur open had, dan schoot hij als een, een exocet raket naar buiten. En in no time had hij een merel die nog fladderde en waar het bloed uitspoot die droeg die dan eh, de gang in. Dus ondanks zijn dikte, hij had iets doelgerichts. En nou, nou nu die andere kat, want daar wou ik eigenlijk het bijzonder over hebben... Eh, die heette Floris. En Floris was dus een nerveus dier wat niks kon. Als hij een vogel zag, ook op een meter afstand... dan begon hij nerveus te piepen en te miauwen. En, en ja, alsof hij onze hulp inriep... zouden jullie hem kunnen pakken en, en eventueel eh, kunnen aanbraden... dan heb ik er ook nog wat aan. Maar Floris was bij al zijn nervositeit een extreem intelligente kat. Van. En dat daardoor mijn punt over stelling 7... kritisch en zelfstandig handelen. Want Floris kon... In samenwerking met Bert, dat was het interessante, hoe ze communiceerden was ons niet duidelijk. Floris kon deuren open doen. En hij wist waar het kattenvoer stond. Dus Floris sprong op de, op de klink van de deur, waardoor de deur open ging. Dan ging Bert naar binnen en die greep het pak met kattenbrokken. En tenslotte zagen wij op een goede dag Bert de slaapkamer binnenkomen met het, met het hele pak kattenbrokken op zijn hoofd hij kon zijn hoofd er niet meer uitkrijgen. Maar ja, wat je er verder van kunt zeggen, Floris maakte dus speciaal voor Bert de deur van de kelderkast open om Bert in staat te stellen om zich ongans te eten aan de kattenbrokken in de kelderkast. Maar niet alleen, niet alleen, dit is alleen maar in Leiden. Want de crux moet nog komen. Ja, Zou u hiervoor gezichtig daar uw vraag kunnen toewerken? Jij zei zelf in dat kamertje hiernaast dat ik het zo lang mogelijk moest trekken. Ja, het heeft lang genoeg geduurd. Zijn vraag was uiteindelijk of het wel klopt... dat autoritaire mannen altijd alleen iets hebben met honden en niet met katten, want hij herinnerde he, Paul Arnoldus streven aan dat Lenin een groot kattenliefhebber was. Nou, en Arnoldus neemt dan weer aan dat dit alleen maar gold voor de vroege, nog niet autoritaire Lenin. Hmm, van Rosten betwijfelt dat. Maar goed, het ging voort. Professor Dr. Hans Renders, die kwam ook nog met de vraag, namelijk hoe het komt dat er wel een website bestaat met foto's van katten die op Hitler lijken, he, door kleine zwarte vlekken onder de neus en vaak een donkere vlek als een schuine Haarlok, de zogenaamde Kittlers, en geen website voor katten die op Churchill of Chamberlain lijken. Nou ja, er werd nog een heel gekrakeel, tot de pedels en belletjes stok liet klinken. Hora, est. En De hooggeleerde heren trokken zich terug, overlegden en besloten al snel de heer Arnoldus te promoveren. Kom, louden. Nou, iedereen gelukkig en op naar het bier en de wijn. En nu ligt dus deze superleuke dissertatie, Poes in verdrukking en verzet, 1940-1945, als Poezekrant nummer 57 in twee hoedanigheden in Den Winkel. Als mooi gebonden boekje met schutbladeren gemaakt van verduisteringspapier. En als krantenversie gedrukt op papier van oorlogskwaliteit. En met de letters die de telegraaf tijdens de oorlog gebruikte. Nou ja. Hiermee is de nog niet te stuiten serie boeken, die nog alsmaar over die oorlog verschijnen, enigszins belachelijk gemaakt. Maar tegelijkertijd is het ook echt een staaltje, ja, schrijnende kleine geschiedschrijving. Zoals het NRC-handelsblad meldde. Nou, in ieder geval niet te missen. En zo klinkt mijn 17-jarige dovemagere kat. Nou ja. Deze poezen klinken beter. After a long day of reading, I'd like to go to sleep. But wake me up to look at a book and I'll thank you for the effort you do. Call me a crazy cat, I don't care, and that's that. After a long day of cooking, I like to go to sleep. But wake me up for any raw fish, and I'll promise To go to sleep, but wake me up for any good game, and I will only be happy you came. Call me a crazy cat, I don't care if that's that. After a long day of polishing nails, I like to go to sleep, but wake me up for a facial that would be sensational call me a crazy kid i don't care and that's dad Soldaten Miss B, oftewel Beatrice van der Poel. Muziek en woorden zijn van Aletta Schreuders. En ze zijn te vinden in een wonderschoon product... namelijk een boek, een kalender en een cd in één. The Cat A Day Tales. 365 prachtige tekeningen van poesjes... die je een heel jaar rond volgt met mooie teksten erbij. 2005, uitgegeven door Rubenstein. Boys honey do. Yeah, That cat is high. Look that look in his eye Oh man, he's high Yes, higher than a kite That cat is high Look that look in his eye Man, I wouldn't lie The cat's higher than a kite Now when you see him stumbling Up and down the street You know that cat's been drinking Got no shoes up on his feet man he's high i said that cat is high yes he's high man he's higher than a guy that cat is high look at that look in his eye man i wouldn't lie the cat's higher than a guy boys he's high just look at them two black eyes you know i wouldn't lie He's higher than the sky. When you see him tipping round and round the block, No, that cat is very beat, feet clean down to his socks. That cat is high, boys, I wouldn't lie. Oh, my, oh, my, he's higher than a kite. Take yeah. It,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 de home-cooking mama with the frying pan. I know that she has five. Wauw, dat zijn ze goed, hè? Dat waren de Inkspots. Tot zo, tot het laatste uurtje.